Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZZZF Het strand door de duin en het centrum van Zandvoort. Bijzonder goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Mijn naam is Mario Zandvoort. Iedere zaterdagavond, hoe is die? Tussen 9 en middernacht het eerste uurtje: Het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Shownieuws, de partyupdate. En de tien boven beste plaat voor van de dansgroep. En het tweede en derde uur. zijn vanavond voor DJ M'House. Met zijn Global House Vibes. Vandaag zaterdag... 25 januari 2014 alweer. Straks natuurlijk de parties voor vanavond. Beetje shownieuws onder andere over Michael uh, Moore. Die vertelt je over hoe hij denkt over Justin Bieber. En natuurlijk een hoop lekker muziek. Als opening hoor je Aristo Freaks fusing Katie Slash. Dat is natuurlijk even de dames van de zuster Slash met We Are Family. Onderweg zometeen nieuwe muziek. Uh, I Am Isha met Hey Boy. En is die DJ Mask met Russian Roulette. I am Isha. Met Hey Boy en de die DJ Mess met Russian Roulette. Malcolm Moore die snapt heel erg goed uh, dat uh, Justin Bieber maf versteun zette dan. Als ik op een e of 23 door was gebroken had ik waarschijnlijk ook rare dingen gedaan in het openbaar. Reageerde de rapper op uh, Biebers uh, arrestatie. En voor je het geval dat uh, je, je, je het gemist hebt. Bieber is afgelopen woensdag gearresteerd in Miami Beach na een illegale straatrace. Ik denk dat het voor iedereen een uitdaging is als je leven een spektakel wordt. Je wordt uitgedaagd. Bekritiseerd en beoordeeld, zegt Mekkelmoor. Het is zeker moeilijk als je geen normaal leven als Tinder hebt gehad... zegt de 30-jarige Mekkelmoor... die ook worstelen met, uh, met, met, met probleempjes. Volgens geruchten is ook Bieber verslaafd... en onder andere meer drugs, medicijnen. En de zanger heeft toegegeven dat hij woensdag voor zijn arrestatie... alcohol had gedronken. Wiet had gerookt en medicijnen had geslikt. En dat hij überhaupt zijn auto nog kon vinden, dat is zeker een wonder. Dus uh, ja... Ja. Vorige week, uh, Justin Bieber, uh, kwam de politie op bij hem thuis langs voor een huiszoeking. In verband met Eyergate. Aderiefs met de buren gekregen, schijnt hè. En toen heb die eieren lopen gewoon. En de politie kwam even, uh, even eens een kijkje nemen. En daar kon wel eens een gevangenisstraf aan zitten. En nou ja, met dit erbij, dan ga je afvragen van. Hoe Gaat ook nog goed met Justin Bieber. Maar ja, hè, zoals Michael Moore zegt... als je zo jong bent en zo populair... Hè, als we naar Michael Jackson kijken... die was ook niet helemaal... Uh, hè. en de rapper Flowrider zegt dat hij is opgelicht... toen hij een huis wilde kopen. Hij beweert in 2009 aanbetaling... hebben gedaan van zo'n 125.000 euro. Maar de eigenaren van de hut... Pierre en Mary Mallet... hebben de woning nooit op zijn naam gezet. En nu zijn de Pierre en, uh, en Mary failliet verklaard... en kan Flow Rider naar zijn centen pluiten. De rapper heeft aan. Maar rechts aangespannen tegen het paar, zo weten TMZ te melden. En eerder deze maand kwam naar buiten dat Flow Flowrider in de financiële problemen zit. Volgens Radar Online komt de rapper met een belastingschuld van bijna, let op, 876.000 euro. Flowrider moet nog belasting betalen over 2009, 2010 en 2012. Ja, af en toe vraag je wel eens af. Hoe zien zulke grote huizen kunnen wonen en een wagenpark hebben? Zoals wij eigenlijk allemaal zien bij de autodealer. Maar hè, uiteindelijk moeten ze toch terugbetaald. CFM Zandvoort, door met muziek. Onderweg zometeen die heerlijke plaat van Pitbull. Maar is die Pixie Love? Nee, Pixie Love moet ik zeggen. Niet Pixie Love, dat is iemand anders. Maar Pixie Lot met nasty, de laatste scherit van Pixie. Come on, I just do it. Oh, I do it. Oh, I do it till you're good and tired. Dat Saxmix en dan voel je Pitbull. We samen met Kesha met Timber. Zie je hem zo voor de Nightwalk? Iedere zaterdagavond gaan we even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal plaatsvinden. Vanavond op deze zaterdag 25 januari 2014. Zo komt het een beetje beroerd hè. Een beetje te weinig bier gedronken denk ik. Zoals altijd al beginnen even met Escape in Amsterdam... met het wekelijkse feestje Brainwash. Is inmiddels al begonnen, natuurlijk tot 5 uur in de ochtend. voor meer info check even uh, Escape.nl. Intere 16 euro. En achter de deks onder andere... Brian Sandro, Santos, natuurlijk onze eigen... Zandvoortse Raimundo. En de MC is Marbo. vanavond dus in Escape het wekelijkse feestje. Rainwash. En vanavond in air hebben we het feestje TikTok. Begint om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend. Interesse 18 euro. Voor meer informatie check even TikTokEvents.com. Hier kan je allemaal verwachten. Area 1, Oliver Twist, Lava, Zero J Solo, Mario Nawaz en Mr. Six. En in Area 2, Green and Friends. Vanavond dus in air moet je wezen voor het feestje TikTok. En vanavond in de Heilige Musical. Exclusive Brandon Heart. Begint om 10 uur. Duurt tot 7 uur s ochtends. in de En voor meer informatie check even Q-devend. En achter de decks natuurlijk... Brandon Hart, want het is zijn feestje. En dan waarschijnlijk heb je nog vrienden uitgenodigd. Vanavond dus in de Heineken Musical. Exclusive, Brian Hart. En vanavond in The Place to Be, The Little Buddha. Het feestje Privilege. Begint om 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. iedereen 17.50. En achter de decks Dylan Lucky, Chelsea, Janto... en Sexy Mr. S. Natuurlijk on sex. Vanavond dus... In de Little Buddha, het feestje Privilege. En het duurt vandaag voor de veroning tot 5 uur. Meestal om 3 uur stoppen ze. Met de feestjes van vandaag tot 5 uur in de ochtend. Privilege, het feestje in de Little Buddha En ook vanavond in de Melkweg het wekelijkse Porsche Encore. Het wekelijkse feestje Encore in de Melkweg. <laughs> het begint pakken beter rond de klok van 12 uur. Duurt tot vijf uur in de ochtend met onder andere DJ Prime, Také en SMP. Die kan je allemaal verwachten vanavond in de Melkweg. Het feestje Encore. En als je nou denkt van ik heb helemaal geen zin in die harde house beats, Ik wil gewoon even lekker doen. De goede oude tijd. We all love 80s, 90s en zeros. Dat is vanavond in de Panama. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check wealllove.com. En daar vind je alle informatie over het feestje vanavond in de Panama. En vanavond in de Sand het feestje Transnation. Is het inmiddels al begonnen. Duurt tot 7 uur ochtends. Die trace 35 euro. Voor meer informatie check eventjes trans En onder andere Chris Cortez, Marshall Woods, Alex Morf, Craig Connolly, Paul van Dijk, Jan Johnston, Sim, Simon Patterson, Super 8 Tap, Menno de Jong, en nog veel en veel meer vanavond dus. In the Sand, het feestje Trans Nation. En wat dichter bij huis, in de Stalker in Haarlem vanavond. Stalker presents Ein muziek Entourage begint om wel. U tot 6 uur in de ochtend. Interesse 10 uur. Voor meer informatie check even ClubStalker.nl En onder andere iMusic, I'm Miss Malera, Micro Valley. En in Area 2 hebben we een kleine dondersteen. Dat vanavond dus in de Stalker. Stalker presents iMusic I'm en entourage. Het mooie Franse woord. Waar <laughs> ik altijd over struikel als ik te veel bier op ben. Of te weinig bieren. En als je nou denkt, ik heb helemaal geen zin om zo ver weg te gaan. Dan kan je gewoon in Zandvoort blijven. Natuurlijk onze eigen club, Club Exposure. Vanaf half elf ben je welkom tot vijf uur in de ochtend. En voor meer info check uh, clubexposure.org. Met onder andere Fox, Rico en More TBA. Vanavond dus, hier in Zandvoort. Club Night Old School Mania in Club Exposure. En dat waren de feesten. Door met muziek, zometeen. Een hele populaire plaat. staat op nummer 1 in de beatboard op 100. Het is um, Duke Dumont en Jack Jones met You Got You. Nee, I Got You moet ik zeggen. Maar is die Jennifer, jo Jennifer Hudson. Komt er allemaal lekker een beetje duim vandaag. Maar mag de pret allemaal, die druk het gaat om de muziek. I Can't Describe The Way I Feel. You. Jennifer Hatzen, nu op je radio. Come on. Tell Tell them all out, yeah. De op de radio Dat was um, Honorable, The Reason to Live. Dat was de Funk Investigation Remix. En daarvoor hoorde je Jamie Lewis, Michelle Weeks, Natasha Watt en Mark Evans met respect. En ook hoorde je nog Duke de voorbijkomen voorbij komen met uh, I Got You. GVM's antwoord. We gaan eens even kijken naar de 10 beste platen van het dans. Deze week op 10 blijven staan Matt Kazelli, Alec en Mali Blue met Chase the Sun. Op nummer 9, drie plaatsen gezakt voor Funk Investigation met It Is Star Time. En op 8 van, de, van 5, Krasi Pizza, Dayball en Fasting met Hustling, de Slideback Remix. En op 7, drie plaatsen gezakt The Criminal Vice met I Need a Miracle. En op 6, drie plaatsen gezakt voor DJ Peepee. Ex-nummer -Pee, 1 plaatje met Queen of the Disco. En op 5, vorige week nog op 2, Trade Love met Show Me Love. En op 4 deze week een nieuwe binnenkomen. Red Carpet met All Right. En op drie, de plaat die vorige week opeens stond. Mercer met Turn It Up. En op 2. Martin Garrix met zijn allereerste hit. Alleen dit keer in het uh, Oliver Heldon remix, Josh. Oftewel Animals. En deze week een nieuwe nummer 1. De plaat die heb je zojuist al gehoord. Duke Dumont featuring Jack Jones met I Got You. Dat waren de tien boven beste de dan. En dan gaan we door met nummer 4. Want die is ook nieuw binnengekomen in de top 10. Red Carpet. De Lucas en Steve Nothing But A Funk remix. Hier rooien All Right. We'll Carpet met All Right, de Lucas en Steven. Nothing but funk remix. TVM Zalvand, het eerste uurtje van de Nightwalks. Zit er alweer op, niet gedrukt Zometeen nog twee uur lang. Maar dan met DJ Mouse in de mix. Twee uur lang de Global House Vibes. Voor dit u nog een paar stukken muziek. Mark Tormonea. Duitse formatie met Fagaya Fall. Maar dit is Little Mixie met Little Me. Ik zeg tot zometeen na de break. But you can't for yourself, <laughs> fight for yourself, like trust yourself. Um, I like to look different, I don't like to follow the crowd. I took myself to uni four years ago now and I graduated last year. Since I was little I always wanted to be a, a host and travel around the world. Do whatever makes you happy and be happy within yourself.